De Ster. Een hoorspel naar het gelijknamige science fiction verhaal van Arthur C. Clarke. Hoorspelbewerking Jack Mulder. Twee, en twee, en lapsa. Zo, die ligt op zijn plek. Ja, dat is, dat is natuurlijk het, het nadeel van die huidige eenmansruimteschepen. Je moet alles zelf doen. En, en toch, Neil Armstrong had dat 200 jaar geleden toch niet kunnen dromen. 200 jaar... Nee. Nee, dat de ruimtevaart in krap 200 jaar zou worden tot dit. Wat het nou is? Nee, dat heeft Niel Armstrong niet kunnen vermoeden. Dat heeft niemand kunnen vermoeden. Ja, eerst deze. kist. maar hier naartoe. Het installeren vlak na de start is dat. Zo, zo, zo, zo. En toch is het niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen dat ik moet vliegen met zo'n mikke gebak als dit schip. En toch zal ik het aan mijn kinderen uit moeten leggen. Hé, bij terugkomst. Dan komt Marion me ophalen met de jongens. Je bent wel lang weg geweest, hè, pa? Och ja, jongens. Ja, het was een jubileumreis, hè. Om te vieren dat de ruimtevaart 200 jaar geleden is begonnen. En daarom heeft de Europese regering een vloot van twaalf ruimteschepen op ontdekkingsreis gestuurd. Wij moesten met z'n twaalfen twaalf verschillende richtingen op, op zoek naar onbekende levensvormen in het heelal. Maar jij zou toch eigenlijk helemaal niet mee, pa... Nee, nee, pa zou niet mee, nee. Maar ja, drie dagen voor de start vloog een van die twaalf prachtige luxe ruimteschepen in de fik. En toen kwamen ze dus één prachtig luxe ruimteschip tekort. En toen was er alleen nog maar deze krakkemikkige roestbak over om als twaalfde ruimteschip mee te gaan. Maar ja, met dat oude beestje kon geen enkele gewone piloot meer vliegen... ...want dat leren ze tegenwoordig niet meer in hun opleiding. En omdat pa nog een testpiloot was van de oude stempel, moest pa dus wel mee. Krakkemikkige roesbak. Vliegend conserveblik. Verdomme, de deur van de douche kan alleen nog maar dicht met behulp van een theelepeltje. Gelukkig doet het koffieapparaat het uit de kunst. Ah. Nou, eerst het dagboek bijhouden. Uh, waar zijn mijn krabbels? Ah, hier. Dit is het log van de Mayflower 12 van 8 april van het jaar 2169. De 17e dag na de start en de 15e dag na de tijdruimtesprong. En het is 14 uur 10 universele aardetijd. In tegenstelling tot wat zich eerst liet aanzien, hebben de algen die het zuurstofniveau in dit ruimteschip op peil moeten houden, de tijdruimtesprong goed doorstaan. Dat houdt dus in dat de luchtsamenstelling niet machinaal kunstmatig in stand gehouden hoeft te worden. Dat scheelt dus weer mooi in de energievoorziening. Echter waar het bij deze expeditie om gaat, namelijk het vinden van onbekend leven in dit gedeelte van het heelal... Dat heeft nog niets opgeleverd. Alle sensoren voor signalen die op leven zouden kunnen duiden, staan uit volle borst op nul. Oh ja. Uh, hoewel misschien niet van direct belang, meen ik toch te moeten opmerken dat de technische staat waarin de Meeflauwer 12 verkeert, verre van ideaal genoemd kan worden.